In Drenthe heeft de politie een man van 21 aangehouden... voor betrokkenheid bij schietincidenten in het Drentse Emmerkompascuum. Bij de man zijn een luchtbuks en een handvuurwapen in beslag genomen. In Emmerkompascuum kreeg de politie begin deze week... diverse meldingen van mensen die waren beschoten. Een man raakte gewond aan zijn hoofd, een ander aan zijn heup. Zeven mensen hebben aangifte gedaan. De verdachte zit voorlopig vast. Koningin Beatrix is op de eerste dag van haar bezoek aan Aruba... met militair vertoon verwelkomd door de gouverneur. In Oranjestad werden voor het huis van de gouverneur... de volksliederen gespeeld en de erewacht geïnspecteerd. Daarna hadden Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... een ontmoeting met minister-president Eeman en zijn ministers. Het koninklijk gezelschap bezoekt vanaf maandag... ook andere eilanden van het Caribisch deel van het koninkrijk. Door de staatshervormingen van 10 oktober 2010... wordt de naam Nederlandse Antillen niet meer gebruikt.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 In de eredivisie van het betaald voetbal heeft NAC thuis met 3-1 van VVV gewonnen. De eindstand was al bij rust bereikt. Door de overwinning klimt NAC naar de twaalfde plaats. VVV blijft voorlaatste. En in Veldhoven zijn de Franse vrouwen wereldkampioen Bridge geworden... door in de finale Indonesië te verslaan. Gisteren werd het Nederlandse vrouwenteam derde. De Nederlandse mannen gaan de laatste dag van de finale in... met een ruime voorsprong op de Amerikanen. Eén keer eerder, in 1993, veroverden de Nederlandse mannen de wereldtitel bridge, de Bermuda Bowl. Het weer, vannacht vrij helder met plaatselijke mistbank. De temperatuur daalt tot een graad of acht. Morgen begint grijs, maar smiddags is er ook wat zon. Het blijft droog en zacht bij een middagtemperatuur rond 16 graden. Zondag is het bewolkt en lokaal kan wat regen vallen. Na het weekend worden de neerslagkansen nog wat groter. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. In het hele land komen mistbanken voor. En verder zijn er twee files. Op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen Bunnek en Maarsbergen staat twee kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A76 en in Duitsland de A4, dat is de snelweg Heerle richting Aker... staat tussen de Duitse grens in Akercentrum drie kilometer... ook door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Uw auto is meer dan een vervoermiddel van A naar B en weer terug.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 Tijdens een sneeuwschoenwandeling in Bregenzerwald en Vooralberg. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Dus de rechter vindt dat Mauro weg moet. En de Raad van State van Herman Cenk Willing vindt dat. En voormalig PvdA-staatssecretaris Al Bayrak vond dat. En Ernst Dias Barlin, de CDA-hoogleraar Rechten van de mens, die vond dat ook. En toch slaagt het CDA van Verhagen en Leerser... met precies datzelfde standpunt in... morgen alle aandacht en vermoedelijk ook alle hoon over zich af te roepen. Wat je er ook verder van vindt, dat is toch knap. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Wat hebben we voor u in petto? Het was een extreem drukke week voor premier Rutte. Onder andere met de Euro en Mauro. Wilma Borgman, blik straks met hem terug. Sommige Gaddafi's leven niet meer, maar Seef al-Islam, een van zijn zonen, nog wel. Hij is in onderhandeling met het interna internationaal strafhof over uitlovering. Wie is hij en waar onderhandelt hij precies over? Willem van Genuchten en Gerbert van der A. vertellen er straks alles over. Chris van der Heijden, auteur van Grijs Verleden... is vandaag gepromoveerd op zijn volgende boek, Dat Nooit Meer. Is het een vervolg op Grijs Verleden... of is zijn betoog veranderd in de afgelopen tien jaar? We vragen het hem straks. Om 5:12 uur bellen we met de voorzitter van de voetbalclub van Mauro. Kan hij eigenlijk een beetje voetballen? En er is live muziek van John Allen. Nu eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 28 oktober. Het lijkt traditie te worden. Net voor het oktobercongres begint het CDA een stevige ruzie met zichzelf. Vorig jaar was het de PVV, nu is het asielzoeker Mauro. Die moet weg van minister Leers. Hij is gezond, er is daar geen dreiging, hij heeft daar een moeder. Hij kan dus terug. Ook nu liggen de Kamerleden Verrier en Kopjan dwars. Mijn standpunt is altijd heel helder geweest. Dat ik vind dat Mauro niet uitgezet mag worden. Dat wordt ongetwijfeld een beladen congres morgen. Toch houdt de minister hoop. En ik ben er echt van overtuigd dat ik met kracht van argumenten over de emotie heen kan komen. Ook Mauro houdt hoop. Door het geruzie binnen het CDA is er nog geen besluit en heeft hij nog een kans. Nou, ik hoop uh, dat zij uh, ook over hun hartstikke en net als uh, andere uh, Kamerleden mij hier laten blijven. Met een overmacht aan agenten en grote omzichtigheid... heeft de politie drie verdachten opgepakt die mogelijk betrokken waren... bij het plaatsen van de vuurwerkbom op de Flitspaal in Voorschoten. Het feit dat uh, betrokkenen uh, een uh, bom gemaakt hebben... Uh, zou kunnen betekenen dat ze thuis materiaal hebben uh, om die bommen te maken. Je kunt een boebetje op tegenkomen, noem het maar op. Er is gezegd door de politie, wij nemen geen enkel risico. Omwonenden werden geëvacueerd. Bomexperts hebben urenlang gezocht naar mogelijk andere bommen. In een van de woningen is een stuk illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. De politie kent de verdachte net als de buurt. Volgens mij dat hij nog eens meer bommetjes laten ploffen. Als zodra het donker wordt, gaan ze ontploffingen. De. Ik denk van, er is een benzinepomp ontploft, of weet ik veel. Het is om de half klap hier, hè, die, die, die klappen, ja. Het was Zweeds, Amerikaans, Nederlands en nu Chinees. Autofabriek Saab is verkocht en mogelijk gered van de ondergang. Topman Victor Muller is, is daarmee zijn speeltje wel kwijt. Teleurgesteld is hij daar niet over. Nee, helemaal niet. Ik denk dat uh, de opzet was om uh, Saap uh, in een veilige haven te brengen. En die opzet die lijkt uh, volledig geslaagd te zijn nu. In Zweden is het nieuwe hoofdstuk voor Saap groot nieuws. Gaat de fabriek nu ook naar China, is de vraag. De woede zit een ja, aan de verhuizen. Dat keer wat ook niet. Maar ze mensen mee. Tot slot moet u de radio nog even iets harder zetten. Dit geluid kunt u na vandaag nooit meer horen. Dat is het blauwe vertrektijdenbord op Utrecht Centraal Station. Dat wordt vervangen door een computerscherm. Treinreizen is nooit meer hetzelfde. Hangt de sfeer hier op Utrecht Centraal met dat bord... dan heb je op geen enkel ander station. Er staan alleen de reistijden op. En vaak kloppen ze niet. Nee, ik zal hem niet missen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. De krant van morgen is gelezen door Helene Ekker. Op naar de volgende Mauro is een kop in de telegraaf. Na Mauro krijgt de Tweede Kamer straks te maken... met Kulistan, Joseph en tiental andere kinderen... zegt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk in de krant. Als er geen fatsoenlijk beleid komt... rennen we van het ene zielige kind naar het andere. Vluchtelingenwerk vindt dan ook dat de uitgeprocedeerde kinderen... die langer dan acht jaar in Nederland zijn, hier moeten kunnen blijven. We hebben kleine Hollanders van ze gemaakt door die lange procedures. Daarom zijn we voor de nieuwe regelingen van Leers... Als die versnelde procedures goed worden toegepast... hebben we in de toekomst geen Mauro's meer. Al dus vluchtelingen werken in de Telegraaf. Absurd debat over Mauro bewijst des te meer dat de regels zelf niet deugen. Stelt Trouw in een commentaar. Natuurlijk, volgens de wet moet hij weg. Zodra een afgewezen asielzoeker 18 wordt, heeft hij geen recht meer op bescherming. Maar wat als die wet fout is? De oplossing is dus, past die wet aan? En een voorstel daartoe is er al. Het CDA hoeft alleen nog maar zijn handtekening te zetten. En zo alle Mauro's toekomst bieden. Vindt trouw. Hoe de zaak Mauro morgen het CDA-feestje zal bederven... is ook een onderwerp dat veel terugkomt in de kranten. In het Nederlands Dagblad bijvoorbeeld. Dat schrijft dat juist nu de nieuwe partijvoorzitter... Rutte Peetoom morgen de blik vooruit wilde richten... en bijvoorbeeld de eerste resultaten van het strategisch beraad verschijnen... de schijnwerpers alleen gericht zijn op de diepe verdeeldheid binnen het CDA. Italië zakt voor zijn eerste grote test, schrijft de Volkskrant. Was er na woensdagnacht vreugde over het Europese crisisakkoord... nu is die vreugde grotendeels verdampt. Het land moet extreem hoge rentes betalen voor nieuwe staatsleningen... zo bleek vandaag. Italië betaalde 6% rente over zijn nieuwe tienjarige staatsobligaties. Nooit eerder sinds de invoering van de euro kostte een lening het land zoveel geld. Italië heeft een staatsschuld van 1900 miljard euro. Elke maand moet er wat van worden afgelost en vervolgens opnieuw worden geleend. Doordat leningen met lage rentes worden vervangen door leningen met twee keer zo hoge rentes, dreigt het land in steeds grotere problemen te komen. En in India wachten mannen met smart op de Formule 1, meldt ook de Volkskrant. Dit weekend wordt de eerste Grand Prix op Indiaanse bodem verreden. De beste skyboxen kosten ruim anderhalve ton, de goedkoopste tickets 40 euro. Nog steeds een half maand loon van een Indiaanse arbeider. Toch zijn bijna alle tickets verkocht. India heeft dan ook inmiddels 170.000 miljonairs en 57 miljardairs. Zij kunnen aanschuiven in vijf sterrenhotels bij een van de vele Formule 1 diners. Een tafeltje kost 15.000 euro. En er is uh, live muziek vanavond. John Allen is de gast, ik zei het al. En we gaan uh, luisteren naar uh, een nummer van zijn nieuwe album. We kunnen luisteren John. Welkom to a song of your new, new album, Sweet Defeat.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 So it's a goodbye to the street I'm so pleased to meet you Sweet defeat, yeah My sweet defeat You're like the morning breeze Blowing right through this weary soul You give me a feeling From my head down to my toes Sweet defeat I'm like. Your feet. And so it's a goodbye to the street. I'm so pleased to meet you. Sweet defeated. Yeah. My sweet defeat. My sweet defeat. John Allen met Sweet Defeat, we horen je straks uh, nog een keer. We gaan naar Den Haag. Dan sprak de ministerraad vandaag over de afspraken... die donderdagochtend vroeg in Brussel zijn gepresenteerd... om de euro overeind te houden. Maar, Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Jij hebt Rutte na de ministerraad gesproken. We horen de hele dag vooral veel verhalen over Mauro Manuel... de 18-jarige jongen die van Leers terug moet naar zijn geboorteland Angola. Laat maar raden, daar heb je het vast ook over gehad met de premier. Nou, nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Ik heb het natuurlijk wel overwogen, maar in de persconferentie uh, voorafgaand aan het gesprek dat je dan hebt met de premier uh, Bleek al dat Rutte er helemaal niets over kwijt wilde. Hij wilde alleen maar zeggen dat het kabinet de achterminister staat En dat hij vindt dat Leers het allemaal goed heeft aangepakt. En verder niks. En hij heeft ook uitgelegd waarom. Um, want over individuele gevallen kan de minister-president niks zeggen. Nou, dus, uh, Thijs, heb ik de tijd besteed aan de Eurotop... Um, en daar zegt Rutte toch wel een aantal opmerkelijke dingen over. Uh, bijvoorbeeld dat het risico voor de Nederlandse belastingbetaler... er sinds deze week wel groter op is geworden. Goed, laten we gaan luisteren naar jouw gesprek. Meneer Rutte, ik wil het in het gesprek eigenlijk vooral hebben over vertrouwen... Um, terugkijkend naar de besluitvorming in uh, Brussel van de afgelopen week. Uh, en kort voordat we het echt over de inhoud gaan hebben... wil ik even van u vragen dat herstel van vertrouwen. Dat was natuurlijk een belangrijke inzet van de, dat uh, topberaad daar woensdag. Vindt u dat het gelukt is? Is het vertrouwen hersteld? Ja, dat, dat moet je echt bezien op een iets langere termijn. We hebben in ieder geval naar mijn stellige overtuiging... alle besluiten genomen die uh, de bouwstenen zijn om dat vertrouwen terug te krijgen. Ja, want die bouwstenen hebben bij u de, het vertrouwen gegeven... dat de euro nu gered is. In ieder geval hebben we alle... Alle, alles gedaan nu wat je moet doen. Om ervoor te zorgen dat die, die, die munt was eigenlijk ook niet het probleem. Het probleem is, is gewoon heel sterk. Het probleem is dat er in een aantal lidstaten veel te hoge schulden zijn gemaakt. Kunt u uh, kort uitleggen wat voor u het belangrijkste is? Ja, Het is toch de samenhang, echt. Want je moet Griekenland oplossen, de banken versterken. Er moet een voldoende geld in zo'n noodfonds zitten. Zodat de markt weet, we laten landen niet omvallen. Uh, en je moet ervoor zorgen dat je op langere termijn dit niet nog eens een keer uh, terugkrijgt. En vindt u dat dat gelukt is? Bent u geslaagd in die... Uh, opgave. Ik ben tevreden over de uitkomsten. Uh, op ieder van deze onderdelen hebben we volgens mij echt noodzakelijke stappen gezet. Ja. Critici zeggen dat zijn tijdelijke oplossingen zijn. Het zijn noodverbanden die zijn aangelegd... zonder dat de fundamentele problemen... met name de staat van de economie in de zuidelijke Europese landen... zonder dat die fundamentele problemen zijn aangepakt. Wat zegt u tegen die? Nou, daar zeg ik tegen dat dat ook niet nu in een avond kan. Uh, als je kijkt nu wat uh, Griekenland op dit moment aan het doen is... om de problemen op te lossen... dat is zowel de, de begroting op orde krijgen... maar ook de hervormingen doorvoeren... zodat die Griekse economie weer kan gaan groeien. Italië heeft onder deze druk nu eindelijk, eindelijk, eindelijk de besluiten genomen... om niet alleen de begroting op orde te krijgen... maar ook uh, de arbeidsmarkt te hervormen, het pensioenstelsel te hervormen. Ja, en dan komt er een belangrijke tussendoor, vraag. Tussendoor, u zegt Italië heeft het besluit genomen. Maar is het niet zo dat Silvio Berlusconi dat besluit heeft genomen... dat de rest van Italië nog moet kijken of zij ook dat vertrouwen hebben om ja. Berlusconi te volgen. Ja, maar nou is het dus interessant dat we ook besloten hebben... dat uh, we veel strenger zijn dadelijk voor landen... die zich niet aan de afspraken houden waar het gaat om de begroting... en hoeveel staatsschuld mag je hebben. En ja, uh, landen die een programma hebben, zoals Griekenland. Uh, dat is meteen ook ten uitvoer gebracht. Er uh, komt niet vier keer per jaar eens een groepje kijken... hoe houden ze zich aan de afspraken. Daar komt permanent op de grond in het land van dag tot dag... een club die uh, precies bijhoudt of het land zich aan de afspraken houdt. Dus... Ook dat stuk van vertrouwen, namelijk, ja, uh, ze zeggen wel van alles... maar ze doen het niet, dat vind ik ook een groot probleem. Ook daar hebben we nu van gezegd, dat doen we niet meer. Uh, als je belooft iets te gaan doen, dan gaan we ook controleren of je het doet. Maar dan de volgende vraag, want u zegt, we gaan niet meer vertrouwen... dat ze uh, iets zeggen en het dan niet meer doen. Dan is de vraag, kunnen wij erop vertrouwen dat wat u hebt gezegd... dat dat ook echt gebeurt? Want u heeft volgens de economen die uh, er verstand van hebben... Uh, een soort raamwerk in elkaar getimmerd, waar u nu allerlei invulling aan moet geven. En die invulling, het venijn zit in de staart, maar die staart is niet in beeld. Nou ja, laten we even langslopen. Als je kijkt naar de bankenherkapitalisatie. Eh, ruim 100 miljard is daarvoor nodig. Ja, dat is gewoon een hard commitment. Um, we weten welke banken een probleem hebben. Uh, we weten ook um, hoe ze aan het geld moeten komen. Dat geld uh, is, zit, zit namelijk bij de banken. Dat moeten ze zelf uit de markt halen ja. of ze moeten bij een hoofdstad aankloppen. Dus ik denk dat dat stuk goed gaat lopen. Maar dat is een politiek commitment. Dat is nog geen commitment met de banken. Uh, ja, nee, goed akkoord. Het is een politiek commitment, maar wel de Europese Club van Banken heeft dit uh, uh, zo gedaan. Uh, de, de, de economische minister, de, finans, de, de ministers in de Ecofin hebben dat vastgesteld. Dus ik heb vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Dan is er het Europese noodfonds. Uh, nou, Daar hebben we nu de maatregelen voor genomen... om ervoor te zorgen dat daar niet in zit wat erin zit... maar dat je dat maar vier of vijf kunt doen. Door... Althans. Ja, dat is voor een deel... heb je daarvoor wel medewerking nodig van andere partijen. Maar dat noodfonds is een aantrekkelijk fonds... om zaken mee te doen. Omdat landen als Nederland en Duitsland daar zwaar in zitten. En wij zijn hele solide economieën. Dus daarvan mag je aannemen dat wat wij nu besloten hebben... dat dat ook echt uitvoerbaar is. Uh, uh, daar kun je wel grote zekerheid aan aan lenen. Griekenland...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 vinden wij een faillissement ook best. Liever, we zijn er niet voor. Het is niet iets wat, wat, wat wij eh, najagen. Maar we laten ons ook niet onder druk zetten door de bank. En dat heeft er ook toe geleid dat we voor een betrekkelijk... beperkte bedrag aan geld... wat dan heet credit enhancements, dus dat is geld wat je aan de banken geeft, zodat zij een heel groot liedje hebben. Het is een, een verleidingsmechanisme eigenlijk. Het is een verleidingsmechanisme, waardoor die banken het aantrekkelijk vinden eh, om dan maar die, die, die pil te slikken. Maar ze wisten ook, als we deze deal niet pakken, ja, dan komt er een veel vervelender deal. En dat is ook wel een beetje de toon waarop eh, die gesprekken hebben plaatsgevonden. Wat is nou belangrijker voor het vertrouwen? De inhoud van het akkoord of dat het akkoord er is? Beide. Kijk, uh, we, we, niemand gelooft meer in, in, in suikerbroodjes en zo uh, die gebakken worden. Het moet echt inhoud hebben. En dit akkoord heeft dat. Uh, kijk naar de, naar de banken of kijk naar het Griekse pakket. Ja, het, het zit er allemaal in. Het IMF zegt ook, ja, dit is echt wat je nodig hebt om het vertrouwen te herstellen. Nou, het IMF is ook nog een uh, buitenstaander. Het geen uh, Europese politiek clubje, maar echt een onafhankelijk orgaan. Dus ja, ik, ik vind echt dat het uh, zowel het, het hebben van het akkoord... maar vooral ook de inhoud van het akkoord heel belangrijk is. Het ging niet alleen om, vertrouwen, om economisch vertrouwen, maar het gaat ook om politiek vertrouwen. Het gaat om vertrouwen bij burgers, om vertrouwen bij mensen. Um, in juli was er een akkoord gepresenteerd... Uh, waarvan politieke leiders zeiden van... nou, hier kunnen we echt mee vooruit, dat is een doorslaand succes. Dat akkoord is nu helemaal van tafel, er ligt nu een nieuw akkoord. Ja. Waarom zouden mensen er vertrouwen in hebben dat dit akkoord wel blijft? Nou ja, omdat mensen ook tegelijkertijd zien, dat is dan toen niet gelukt. Maar als ik kijk nu naar de situatie in, uh, dus toegegeven... maar nou, de situatie in Portugal en Ierland... dat zijn ook landen in zware problemen, die in een programma zitten met steun van collega dat zijn landen die behoorlijk nu bezig zijn... om uit de ellende te komen. Cruciaal, want zouden Ierland en Portugal omvallen... dan is de ellende helemaal niet te overzien. Dus we hebben gelukkig ook dingen gedaan de afgelopen tijd die wel gelukt zijn. Ik geef onmiddellijk toe, het pakket van juli, uh, dat is niet goed ingeschat. Uh, maar ik wijs erop dat er dus heel veel dingen wel gelukt zijn. En de kracht van dit pakket nu is dat het ook voldoet aan de kritiek... die op dat pakket in juli was, namelijk de samenhang. Niet alleen Griekenland, maar en de banken en het noodfonds uh, en de governance... dat het allemaal in samenhang is gebracht. En aan die samenhang, zegt u... moeten mensen het vertrouwen ontlenen dat het deze keer wel werkt? Ja, de samenhang, uh, plus dat, je, uh, dat we geleerd hebben van de fout van 21 juli... en het feit dat dit, dit team, hè, deze 17 regeringsleiders... gelukkig ook besluiten hebben genomen in de afgelopen maanden en jaren... rond deze crisis die heel succesvol zijn geweest. Zoals Ierland en zoals Portugal. Dus ja. dat moet toch ook vertrouwen geven dat er mensen zitten die wat kunnen... die als ze het eens zijn ook de commitment hebben om het waar te maken... Maar als je heel geïsoleerd kijkt, ik loop daar niet van weg naar het pakket van 21 juli. Ja, dat bleek achteraf niet voldoende. Uh, er ging ook wat mis met de manier waarop u dat, dat pakket presenteerde op 21 juli. Uh, waaraan kunnen mensen het vertrouwen ontlenen dat het deze keer wel goed is gegaan? Ik denk door het feit dat we uh, nu echt het ook alle elementen hebben. Want je moet niet alleen naar Griekenland kijken. Maar je moet ook zorgen dat de banken voldoende kracht hebben. Uh, spek op de botten, vet op de botten, uh, vlees op de botten. Om door de crisis heen te varen. Wat dan ook? Uh, in ieder geval, uh, de botten <laughs> moeten minder zichtbaar zijn. Hè, ze moeten de kracht hebben om door de crisis te varen. Um, de, wat dan genoemd is de bazooka. Hè, dus het, het, het, het grote kanon. Dat je laat zien, als collega landen de problemen komen... dan hebben wij ook de, de middelen om zo'n land terzijde te staan. Overigens wel met hele harde afspraken. U heeft het nu over de om omvang van het steunfonds. De uh, um, van het, het steunfonds, dat staat ook in het pakket van 21 juli. En wat we daar ook onvoldoende hadden geregeld was... afspraak als afspraak, hoe gaan we dat nou vastleggen? En vindt u dat u zichzelf ook heeft gerevancheerd? Ja, maar luister, die vraag ga ik absoluut niet beantwoorden. Het heeft ik, dan dan alles gaat... met vertrouwen te maken? Ja, daar geloof ik niet over dat als ik de cijfers zo zie in de peilingen... Dan heb ik niet heel veel te mopperen op dit moment. En, en verder zou het, als ik op zo'n vraag beantwoord... dan zou het ineens over mij gaan. En, nou Het uh... gaat over vertrouwen in leiderschap. En het gaat over de vraag of mensen er vertrouwen in hebben... dat hun leiders de dingen doen die, die, uh, die goed zijn. En het enige manier om, om zeker te weten dat ik mijn baan goed doe... is dat ik mij volledig op mijn baan richt. En, en die vraag beantwoorden betekent dat Mark Rutte met Mark Rutte bezig is. En niet met in dit geval het oplossen van zo'n crisis. Ik mag aannemen dat Mark Rutte bezig is met het vertrouwen van mensen in het land... in uh, de slagvaardigheid en de daadkracht van het kabinet... waarmee deze problemen worden aangepakt. Kijk, wij worden neergezet in dit soort banen door het Nederlandse volk, door de kiezer... om... In hele moeilijke problemen die zich nationaal voordoen en internationaal voordoen, ke goede keuzes te maken. Uh, kiezen is schaarste, zeg ik altijd. Dat is de taak van de politiek. Want er is altijd te weinig middelen en je wilt te veel. We moeten in dit geval ook nog echt een ernstige crisis oplossen. Dan moet ik mij daar volledig op richten. En als het gaat over mijn eigen waarderingscijfers, uh, als ik naar ga zitten kijken, dan ben ik met helemaal de verkeerde dingen bezig. Ja, u vertaalt het als waardering, maar ik vertaal het met vertrouwen. Ja, ja, akkoord. Vertrouwen ook prima. Dat is toch wat anders? Dan, ja, eens. Bent u, heeft u gelijk. In. Maar ook dan, als ik daar. Oh, heb ik nou, doe ik nu de dingen waardoor. nee de beste manier om vertrouwen te verwerven, denk ik, is door te doen wat nodig is. Um, veel Nederlanders zijn bang dat dit ons heel veel geld gaat kosten. En ze kregen gisteren een beetje gelijk van minister De Jager van Financiën, want die zei dat uh, de risico's voor de Nederlandse belastingbetaler inderdaad groter worden na dit pakket. Waarom zouden die Nederlanders het kabinet moeten vertrouwen hierin? Omdat wij op basis van de problemen de analyse hebben gemaakt wat nodig is, daar ook een onderhandelingsinzet op hebben gekozen. In deze discussie. Uh, er zit hier een kabinet wat, uh, uh, wat zeer gecommenteerd is dit succesvol te doen. Uh, maar heeft de jager gelijk? Worden de risico's groter? Ja, op onderdelen wel. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de banken. Uh, daar uh, is nu natuurlijk een afspraak gemaakt over die herkapitalisatie. Nou, de eerste aanwijzingen zijn dat het voor Nederland heel erg meevalt. Maar helemaal zeker kun je dat nooit zeggen. Dat zal nog bekeken moeten worden, maar het lijkt heel erg mee te vallen. Maar daar zit natuurlijk een risico uh, in. Als we dit niet doen en daardoor zou de economie in de problemen komen... stel we hadden de verkeerde besluiten genomen... en het vertrouwen in de markten gaat niet herstellen... en de economie in Europa gaat in de min... dan, de dan heb je wel een, dan heb je een indirect risico tot bezuinigen. Maar rechtstreeks uit dit pakket, dat leidt niet tot meer bezuinigen. Tot slot, dinsdag is er een Kamerdebat over deze kwestie. De PvdA laat, nog, laat u nog even bungelen. Die uh, hebben nog niet duidelijk gemaakt of zij uw vertrouwen in deze uh, kwestie. Krijgt u er een meerderheid in de Kamer achter, denkt u? Nou, laat ik het anders formuleren. Voor mijzelf zit het, zit het zo dat... Ik gedaan heb wat ik vond dat nodig is. Er is een, een uitkomst die ik uh, zal verdedigen in de Tweede Kamer. Vol vuur, omdat ik er echt achter sta. En dan is het vervolgens aan de fracties om daar een besluit over te nemen. Oké. Okay. zei Zij, Mark Rutte, tegen Wilma Borgman. We gaan weer luisteren naar live muziek van John Allen. John, one of our greatest actresses, Caries van Houten, is a fan of yours. You played on an evening she organized in Utrecht. Did you meet her? Uh, yeah, I know her a little bit. Yeah, so I've met her a few times. Yeah. And are you uh, proud that she is your fan? very yeah she's a very pretty you know person and to be a fan so uh, yeah it was great it was great that she sort of likes me and you know it's been nice to me and stuff so i'm really happy about it yeah okay and who are you inspired by um well carice obviously <laughs> but um I, i guess a lot of music from the late 60s and the early 70s you know people like bob dylan and um, okay. neil young and uh, you know, old stuff, you know, Ray Charles, the Beatles, you know, kind of big p archetypal characters, you know. You okay, know. we're going to listen to another song, In Your Light. Thanks.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 When I look into your eyes It all makes perfect sense to me I didn't know that I could feel this way I am happy just to be In your life There's no shadow, there's no darkness I don't feel alone without you Cause I'm living in your life When I wake up to your face You don't have to say that it's alright. When I feel you lying here by me, I know I'm living in your light. In your light, in your light. There's no shadow, there's no darkness. I'm I'm living in your life John Ellen met uh, In Your Light, thank you Thank you very much 20 november is John Allen te horen op het Songbirds Festival in uh, Rotterdam Hij is al weken spoorloos Saif al-Islam, de zoon van Gaddafi, maar hij lijkt terecht het Internationaal Strafhof in Den Haag zegt indirect in contact te staan met hem en te onderhandelen over zijn uitlevering. Er zijn ongoing contacts met uh, Saif al-Islam maar in een indirect way uh, through intermediaries in order to uh, surrender himself to the ICC. Safe al-Islam wordt er onder meer van verdacht dat hij het Libische leger uh, onschuldige burgers heeft laten bombarderen. En hij zou op dit moment ergens in de woestijn zitten tussen Niger en Libië. Aan de telefoon Libië-kenner Gerbert van der A. Goedenavond hier Gerbert. Hoe waarschijnlijk is het dat Safe naar Niger is gegaan? Er gaan natuurlijk heel veel geruchten doen de ronde over uh, waar hij uit, uit zou hangen. Hij zou ook gearresteerd zijn, was een paar dagen geleden het verhaal. Um, dus ja, dat, vol, volgens mij valt het op dit moment heel moeilijk te zeggen. Maar als hij het land zou ontvluchten, dan lijkt me Niger inderdaad wel het meest aangewezen land. Omdat uh, ja, de, de Tuareg die daar wonen, dat, daar uh, heeft uh, de familie Kadassi wel go goede contacten mee al jarenlang. En zijn broer uh, Sadi, die is ook al gevlucht naar Niger. Ja, en dan zit hij daar waarschijnlijk tussen de normale en de kamelen en de tenten? Ja, nee, dat, dat, dat grensgebied tussen Algerije en Niger is inderdaad uh, uh, ja, heel veel zand, uh, ro rotspartijen. En in, in, in, uh, in Libië heb je dan niet zo heel veel nomaden, want al die nomaden kregen een huis uh, van Gaddafi de afgelopen 40 jaar. Maar als je eenmaal de grens over bent in uh, Niger, dan uh, heb je inderdaad tenten en nomaden en heel veel kamelen. Ja, dat is even wennen voor hem, want we kennen hem als een playboy, hè? Ja, ja, nee, precies. Hij uh, ging graag uh, een nieuwjaar vieren. die bijvoorbeeld elk jaar in, in de Caribe. En dan, dan liet hij uh, een beroemde zangeres invliegen. Beyoncé heeft volgens mij uh, een keer opgetreden. Zo. En, uh, en uh, nog, nog een aantal anderen. Nelly Furtado, die heeft volgens mij een keer <laughs> in, uh, in Italië voor de familie uh, op, opgetreden. Maar hij was dan wel uh, en, en, ja, een van de grote. Hij uh, ja, uit een keer een soort van. Uh, uh, misverkiezing ook georganiseerd in Libië, waar, waar die allerlei uh, missen uit allerlei landen ja. voor vrede naar Libië liet komen. En, uh, daar genoot hij dan wel van, dat zag je wel van, op zijn gezicht. Ja. Maar dan is het vast winnen tussen de kamelen nu. We hebben ook contact met de uh, Emeritus hoogleraar Internationaal Strafrecht Willem van Genuchten. Goedenavond. Uh, Goedenavond, overigens geen emeritus. Excuus, u bent nog uh, volop uh, in, in, uh, actief. Jazeker. Uh, er zouden dus onderhandelingen gaande zijn met het internationale strafhof. Uh, wat, wat, hoe, hoe, waarover moet je onderhandelen met de strafhof? Zat u wel eens af te vragen. Het strafhof wil hem graag hebben. Er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, jongsleden juni, voor de dingen die hij gedaan zou hebben sinds 15 februari. En dan is het strafhof er natuurlijk in geïnteresseerd of deze man uiteindelijk voor het gerecht kan worden gebracht. En de discussie zal gaan over de vraag of Libië dat zelf wil doen, ja of nee. En als Libië aangeeft het zelf te willen doen, dan zal de discussie gaan over de vraag of men dat echt kan doen, veilig kan doen, op een eerlijke manier kan doen. Zodanig dat de man als die terugkeert in Libië niet onmiddellijk wordt omgebracht. Dus over dat het... soort zaken gaan de discussies nu. Da daar gaat nu het gesprek al over. Nou, die uh, al Islam heeft natuurlijk bedacht dat als hij nu naar Libië zou gaan... dat hij weinig kans heeft op een eerlijk proces. En ja. hij heeft zich waarschijnlijk al enigszins verdiept in hoe dat er in Den Haag aan toe gaat. En dan krijgt hij allereerst fatsoenlijke opvang. Wordt vaak wel gezegd, de gevangenis in Scheveningen, dat lijkt een beetje op Hilton. Dat is zware overdreven, maar de gevangeniscondities zijn goed. En als hij dan denkt, ik krijg een eerlijk proces... en dan komt daar wellicht weg met een redelijke straf en daarnaast strafvermindering, dan zou hij, zo oud is hij nog niet... op een bepaald ogenblik weer kunnen terugleven, terugkeren in enige lijst samenleving. Nou ja, dus Dat strafhof, strafhof is vele malen interessanter voor hem dan nu naar Libië gaan? Ja, ik denk overigens wel dat hij dat onderschat. Want ik uh, denk dat hij wel zoveel op zijn kerpstok heeft. Uiteraard moet het allemaal worden bewezen. Maar dat hij dan ook in Den Haag wel een forse straf zou krijgen. Maar ik denk dat hij op de korte termijn aan het afwegen is. Hij heeft overigens nog wel een derde optie. Hij had misschien ook nog kunnen kiezen voor een land waar hij asiel zou krijgen. Daar denkt hij blijkbaar niet aan. Dus mm. hij zit al wel in het stramien van vervolging komt er. En als hij dan die afweging beperkt tot Libië dan wel Den Haag. Dan heeft hij blijkbaar een voorkeur voor een komst uh, naar ons. Ja. Gerbert van der Aar is Zeven eigenlijk veilig overal in Niger, waar die nu uh, vermoedelijk is? Nou ja, volgens mij heeft Niger een uh, uitleveringsverdrag met het internationaal strafhof. En in, in die Klopt, zin zou we naar, naar Algerije kunnen gaan, dat uh, daar ook, uh, dat ook een buurland is van Libië. En die heeft volgens mij die hebben geen uitleveringsverdrag. Um, maar ja, volgens mij al heeft Albanië al vier familieleden van Qaddafi, uh, uh, vader Qaddafi, opgenomen. Uh, twee broers van uh, Safe en zijn moeder en zijn zus. En ja, die zitten daar ook een beetje mee in hun maag. Dus. Uh... Ja, volgens mij, ik, ik kan me voorstellen dat Niger hem uiteindelijk niet uitlevert hoor. Ik bedoel, het, het ligt daar ook nogal ingewikkeld. En in Niger en Mali is eigenlijk ook heel veel steun voor Gaddafi. Omdat hij de afgelopen jaren heel veel geld en ontwikkelingshulp in die landen heeft uh, gepompt. Mm -hmm. Dus ja, ik kan me voorstellen dat, dat hij daar uiteindelijk wel asiel zou krijgen. En dat ze hem niet uitleveren. Ja, oké, okay, maar uh, de kans dat hij daar opgepakt wordt, is die groot, zolang hij tussen die tenten zit? Ja, kijk, zijn broer is ook al opgepakt. Dus ik neem aan dat hij uiteindelijk wel zal worden opgepakt. Maar je hebt dan nog die zwager uh, uh, van uh, Gaddafi, de veiligheidschef, uh, Sanoussi. Ja. Ja, die, die schijnt nu inderdaad beschermd door Touareg-strijders in, in het noorden van Mali te zijn. Dus ja, het kan allemaal wel, die touareg ja, die, die strijden uh, al twintig, dertig jaar lang voor een soort van onafhankelijkheid in het noorden van Mali en Niger. Ja, ja. En uh, ja, er zijn geruchten dat er dan ook weer een nieuwe staat zou worden uitgeroepen uh, van de Tuareg. Okay. En ja, dus op zich, uh, zijn, ja, dat, dat kan al, uh, allerlei hele nieuwe dimensies aan de, dat hele uh, hm. conflict in Libië geven. Okay. Meneer Van Genuchten, kunnen ze hem ook halen, het strafhof? Uh, misschien toch nog even het vorige punt. Ik denk dat de situatie nu wel zo is. Niger is aangesloten bij het uh, strafhof en wil ook graag meewerken. Heeft het eigenlijk al wel laten doorschemeren. En als het dan daarnaast iemand gaat die zelf ook naar Den Haag wil... dan denk ik dat de situatie anders ligt. Meestal is het zo dat mensen toevlucht zoeken in landen, land... en dat het land ze dan beschermt... maar dat mensen zelf niet weg willen. En deze man geeft natuurlijk op zichzelf al signalen dat hij weg wil. Mm. En kunnen ze hem halen? Het antwoord daarop is nee. Ik hoorde vandaag dat Moreno Ocampo de openbare aanklager gezegd... ze hebben dat hij dat wel kan doen. Maar Moreno Ocampo heeft nogal een big ego en een brede borst... en die denkt dat dat soort dingen zomaar kan. Yeah. Maar hij zou zich beroepen als ik op een resolutie van de Veiligheidsraad... en die heb ik er nog eens even op nageslagen... en die biedt deze mogelijkheid absoluut niet. Nee, nee, maar dus dan dat zijn we wel een beetje van hem. punt. Dat is het. Dat zit ook wel heel sterk in hem. En daar heeft hij zich in het verleden ook wel vaker in vergist. Maar in dit geval is het ook niet zo'n punt... omdat Niger zelf dus partij is bij dat statuut... en ook, taxeer ik, uiteindelijk ook wel zou willen meewerken. Uh, dat ophalen, dat mag sowieso niet... maar dat zou natuurlijk nog eerder spelen. Stel dat uh, Safe al-Islam in een land zou belanden... dat hem per se niet wil uitleveren. Ja. En dat je dan als het ware medewerking ja, gaat afdwingen. Ja. Gerbert van der A, uh, kan jij een motief bedenken... wat uh, Safe bij het uh, strafhof zou willen gaan doen... Ja, <laughs> um, nou, ik, ik kan me hoog, hooguit voor, voorstellen dat, dat hij een soort genoegdoening wil. Hè? Dat, kijk, hij, hij was wel echt de afgelopen euh, nou ja, tien jaar was hij al bezig met, met het. Ja, hij probeerde oprecht, volgens mij wel, Libië te democratiseren. Er, er, er, er een minder dictatoriaal land van te maken. Alleen. Het, het verhaal was altijd ja, dat, dat hij daarin werd tegengewerkt door zijn vader en, en de, de, de vrienden van, van, van zijn vader. Mm. Um, en hij probeerde ook echt een soort van vrije pers uh, op te zetten in, in, uh, in Libië. Dus, dus hij had een aantal kranten die, ja, die veel vooruitstrevender waren dan. Uh, dan de, de kanten die al bestonden. Dus ja, ik kan me voorstellen dat, dat hij ja, misschien dan wel toe gaat geven van... ik heb een fout gemaakt door, door me bij mijn vader aan te sluiten... aan het begin van de opstand... En dezelfde oorlogszuchtige taal en woorden uit te kramen. Maar ja, eigenlijk geloofde ik daar helemaal niet in. Ik deed dat alleen maar omdat ik ja. me verplicht voelde om mijn vader niet in de steek te laten. Dat zou zijn verhaal kunnen tijden. zijn. Ja, ja kan ja. ik me voorstellen. Hij wordt aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij zou opdracht hebben gegeven om burgerdoelen te bombarderen. en te schieten op burgers tijdens de demonstraties. aanklager Ocampo verwoordt het zo: Saïf was critically important in organizing the killings of civilians in. ...in en dat is why we are participating in him. Ja, meneer Van Genuchten, maakt die aanklacht kans, denkt u? Nou, bij het internationale strafrecht is het zo dat je het individueel moet kunnen bewijzen. Het feit dat hij ergens ooit wat gezegd heeft, is allemaal niet voldoende. Het moet zeer uh, concreet herleiden zijn tot hemzelf en dat is allemaal nog maar de vraag. Ik ben het ook wel eens met uw, de andere spreker op dit moment. Uw, meneer Van der Raay, uh, ja. prof... Precies, ik plezier. Uh, ik denk dat uh, uh, Seyf al-Islam, uh, dat hij duidelijk een zelfbeeld heeft... wat heel erg strookt met wat uh, mijn collega zei. En dat kan wel eens zo zijn dat hij op die manier denkt dat hij een verhaal heeft... en dat hij ook een aantal keer zou kunnen aangeven... dat op het moment dat er sprake was van bombarderen van burgerdoelen... dat hij uh, gezegd zou kunnen hebben, en dat zou zijn verweer kunnen zijn... dat hij daar niet bij betrokken was, dat hij daar ook niet bij gezien is... dat er geen getuigen zijn... Ja. En dan zou de openbare aanklagen zomaar een zware zaak kunnen hebben. Ja, dat kan ook Ik heel lastig Ik denk tegelijkertijd, worden. de te lastenlegging is wel vrij breed. Het kan zelfs gaan om individuele moordgevallen. Dus er zal hem altijd wel iets te lasten te leggen zijn wat ook te bewijzen valt. Maar een eenvoudige zaak is het zeker niet. Goed. Hoogleraar Internationaal Strafrecht Willem van Genuchte en Libië-kenner Gerbert van der Aan. Beide hartelijk dank. Gaat Graag gedaan. Aan. Zonder te stoppen, niet omgekeken, mezelf toegezongen, doe ik al weken. Heel soms de weg kwijt, expres vergeten, wind door mijn haren, niet stil gezeten. Achter mezelf aan, vuur aan de schenen en alle twijfels lijken verdwenen. Het slechte slaap. Nicole, net zo lief, alleen. Tien jaar na zijn boek Grijs Verleden... komt historicus Chris van der Heijden vandaag met een nieuw boek... over de Tweede Wereldoorlog, Dat Nooit Meer. Sterker nog, hij is vandaag gepromoveerd op de nasleep... en de betekenis van de oorlog in Nederland in de afgelopen 65 jaar. Chris van der Heijden, hartelijk welkom en gefeliciteerd met uw promotie. Dankjewel. Uh, nou, Ik zei het al, tien jaar geleden, Grijs Verleden. Is dit een vervolg daarop of is het iets heel anders? Nee, het is eigenlijk iets heel anders. Uh, de Grijs Verleden is eigenlijk een boek over de oorlog... Dit is een boek over hoe we met de oorlog zijn omgegaan. Alleen, je kan wel zeggen dat het misschien een tweeluik is. Dus dat, het is niet zo heel gek om eens over de oorlog te schrijven. In het Grijsverleden dat een laatste deel, ging een beetje over de jaren na de oorlog. Het boek heet ook Nederland en de Tweede Wereldoorlog, niet in de Tweede Wereldoorlog. En het is niet zo heel gek dat ik daarna een soort vervolger op geschreven heb, maar... Nee. Ja, het is toch wel een heel ander, heel ander soort boek. Oh ja. Heel andere thematiek. Ik heb niet het hele boek gelezen, want het was duizend pagina's. Het is me niet ja. gelukt vandaag, maar ik heb wel erin gelezen... en een aantal ja. dingen erover gelezen. En ik, het viel mij op dat het mij niet lukte om er echt een rode lijn in te ontdekken. En maar dat ik... was ook helemaal niet de bedoeling, hoor. Nee? Hoeft nee. dat niet bij een proefschrift? Nee, nou, dat weet ik niet. Of het dat, ik weet niet wat, wat, wat een proefschrift moet. maar oh, Kennelijk de, niet, want ze hebben u vandaag laten promoveren. Maar de bedoeling was om uh, de omgang met de oorlog uh, gedurende 65 jaar daar een panorama van te geven. En uh, ja, daar zitten heel veel rode lijnen in. Maar het zou een beetje gek zijn als er één rode lijn is dat De enige rode lijn die je zou kunnen aangeven... de enige, is die door de titel werd aangegeven. Namelijk dat we op allerlei manieren hebben willen proberen... om te voorkomen dat zoiets nog een keer ja, gebeurt. En dat blijft zo. Ja. En dat is nog steeds zo. De eerste jaren na de oorlog was er nog niet zoveel reflectie, hè? Nou, de eerste jaren na de, na de oorlog was er heel veel. Jawel, uh, de eerste jaren, heel kort na de oorlog wel. De eerste twee, drie jaar werd er heel veel geschreven... werd er veel over gepraat enzovoort. Maar dat hield... Vrij snel, 1947, 1948, een beetje wat je hield dat op. En toen heeft het toch wel een tijd geduurd tot die oorlog weer terugkeerde. En het centrale deel van het boek is het derde deel. En dat gaat over de jaren 60 en 70. En dat, is ook, dat heet de oorlog die werd. En daarin betoog ik dat de oorlog zoals het, in de jaren, het beeld van de oorlog... zoals het in de jaren 60 en 70 ontstaan is... een beeld is waar Nederland behoefte aan had. En dat dus... En welk beeld was dat dan in een? Nou ja, ik, dat is niet zo heel eenvoudig te zeggen in, in één woord. Maar je kan zelf kunnen zeggen dat in de jaren zestig en zeventig alle instituties wegvielen: de kerken, de zuilen, uh, heel veel moraal, seksualiteit, enzovoort, enzovoort. En dat uh, men behoefte had aan ergens een soort houvast. En van men goed wist, en kwaad? Van, ja, men, wist, men zocht naar een samenleving. Maar men wist, wist vooral um, niet zo goed hoe die samenleving, samenleving eruit moest zien. Maar vooral hoe die er niet uit moest zien. Hmm. Namelijk niet zoals toen. Niet zoals toen. Ja. Dus uh, om een goed voorbeeld te geven, discussies over mensenrechten, vrijheid of uh, dergelijke dingen worden al gauw oeverloos en uh, zeer moeizaam. Maar op het moment dat die oorlog erbij kwam, was het opeens heel duidelijk. Ja. Nou, dat is een, toch wel een centrale these in het boek. Ja. ja, en uw boek begint met de beschrijving van de affaire, de kwestie rond Willem Aantjes, fractievoorzitter van ja. het CDA in 1978, die er toen van werd beticht fouten zijn. Dat ging snoeihard. Ja ten onrechte bleek achteraf. Ja. Was dat exemplarisch voor die tijd? Ja, nou, het was... Het was kijk, dit, wat ik net schetste over de jaren 60 en 70... dat bereikt voor mij gevoel zijn hoogtepunt in 78... in beide affaire-aantjes. Nou ja. Dat er in Nederland een soort... zou je binnen kunnen zeggen obsessie was over die oorlog. En iedereen die ook maar een beetje boter op zijn hoofd had... moest afgeschreven worden. Het grappige van Aantjes is... En, dat en boter op zijn hoofd iedereen die ook maar iets fout gedaan iets heeft. Iets fout in ja. de oorlog. En het grappige van Aantjes is, en dat geldt voor veel meer... maar Aantjes is een mooi voorbeeld daarvan... dat men eigenlijk in AR-kringen heel goed wist... dat die man in de oorlog dingen had gedaan die, die door de beugel konden. Maar er werd eigenlijk niet, niet echt zwaar getild. En toen in 78 toen dat naar buiten kwam, toen kon dat niet meer anders. Ja, uw betoog is, er was eigenlijk niet zoveel nieuws, maar de samenleving was zo ja, daar zo, het is, precies, zo ja. is het precies. Uh, dus uh, een ander man die een grote rol speelt in het boek is Jan de Kwaai, ik werd premier in 1959, vice-premier in 1966. Uh, dat zou in 1976 ondenkbaar zijn geweest. Ja, want Even... hij had volgens... ook dingen gedaan die niet goed waren, precies. maar in de jaren daarvoor werd er nog niet zoveel aan geteeld, maar later wel. Zo precies. En zo kan ik een hele enorme rijks van, een reeks van mensen noemen, die allemaal in de jaren 50, zeg maar, begin 60, gewoon hun carrières konden voortzetten, en in de in het daglicht waar ze toen in de jaren 70 kwamen te staan, werd dat heel anders ja. beoordeeld. Dus fout zijn werd steeds erger? Zo zou het kunnen zijn. En is dat blijven toenemen, of die later weer dat afneemt? Nou, dat is, dat is een heel interessant. Je ziet dus dat uh, uh, op het moment dat de, uh, in de jaren zeg maar, 70, 60, 70, 80 uh, speelt dat een grote rol. Dan beginnen de professionals zich tegenin, tegen te keren. Die beginnen een beetje van nou, die vinden het wel mooi geweest, al dat moralistische gepraat. En dan in de jaren 90 krijgen we een enorme verandering opeens. En dan gaat het eigenlijk over dat de Nederlandse natie fout is geweest. Dan krijg je namelijk het verhaal over uh, het Joodse goud. He, het feit dat wij uh, na de oorlog de mensen niet goed hebben opgevangen. Daar nou, nog wel excuses He, moesten maken. We excuses moesten doen. maken, ja. precies. En dan krijg je dus, zeg maar, dat we ook de uh, nou, allerlei groepen niet goed hebben opgevangen. Niet goed hebben, en dat krijg je dus bijna het soort gevoel, en dat, in dat kader past toch grijs verleden... dat heel Nederland toch een beetje boter op zijn kop had. Oh, ja. Daarvoor ging het over mensen als aantjes en menten en allemaal andere figuren. En vervolgens over de instituties. En vervolgens ging het eigenlijk nou ja, over de Nederlandse bevolking. Oh, ja, met, ja. met z'n allen. Een ander aspect van het onderzoek is dat de laatste jaren... de oorlog voornamelijk wordt geassocieerd met de holocaust. Dat is ook nieuw, beschrijft u. Nou, dat, dat nou ja, is nieuw, dat maar is, dat, is, dat het dit, daarmee samenvalt. Ja, maar dat is niet, dat, daar ben ik helemaal niet origineel in. Maar als wij over de oorlog denken, denken we in eerste instantie over de Shoah. Ik zeg liever Shoah, maar holocaust maakt niet uit. En dat is toch in de jaren, tot diep, in de jaren 70 niet het geval. Nee. Sterker nog, in de jaren 50 bijvoorbeeld, bij het proces van Nuremberg... werd helemaal niet gepraat over het feit dat men speciaal Joden uh, vervolgde. Er werd gepraat over mensen die vervolgd werden, begrijp je? En dat duurde het eigenlijk tot, in Nederland is een beetje een uitzondering in deze. Door het boek van Presser bijvoorbeeld, uit 65. Maar eigenlijk is de grote breekpunt in deze... is de beroemde Holocaust-filmserie uit 1978, Amerikaans. En vanaf dat moment, in toen... In de water worden oorlog en showa zeg maar twee keerzijden ja. van een de en dezelfde medaille. Ja. Uw boek is vandaag geresseerd in een NEC handelsblad, ja. vrij kritisch. Ja. doet dat nog pijn als je daar tien jaar aan gewerkt hebt, of wist u dat u? Ik hoorde u vandaag, geloof ik, op de zeg zeggen dat komt. Dat weet je van tevoren. Ja, ik, ik heb het niet ik heb het nog gezegd, niet, niet goed gelezen. Ik zag wel dat er iets van halve waarheden en zo, maar ik denk ook, ja, god, je kan het op een heleboel manieren bekijken. Het boek, een boek als dit, daarmee stik je, je nek uit, en dan, uh, dan je en dan weet je dat het komt. Dat het komt. Een van de kritiekpunten ja. is dat u Nederlands-Indië helemaal niet noemt. Ja, dat, is helemaal, dat begrijp ik helemaal niet. heeft het, dan heeft, is dat, is, ik heb dat niet gelezen, is dat zo? Ja, dat staat erin. Maar heeft ja. het boek Want niet dat gelezen. is de eerste, de oorlog sinds de oorlog, zou ik maar zeggen. Dan heeft iemand het boek helemaal niet gelezen? Als dat zo is, dan heeft iemand het boek niet gelezen. Oh, okay. Dat is gewoon heel simpel, dat is gewoon echt onzin. Kijk in het register, Dat komt voortdurend voor. Eh, sterker nog, het gaat bijna zelfs twee hele hoofdstukken over. Dus dan heeft iemand het boek niet eens ingezien. Nou, dat wist ik niet hoe hij dat zegt. Nee. Zo'n onzin. Nee. Ja. Maar zou je kunnen stellen dat hoe langer de oorlog geleden is, des te rechtlijniger en ongenuanceerder we erover gaan praten? Um, Als je ziet dat bijvoorbeeld het helemaal nou, samenvalt met de. Shower. Ja, ik begrijp nou. Dat nee, zo ver zou ik niet willen gaan. Wat je beter zou kunnen zeggen, is dat de mate de afstand tot de gebeurtenissen groter wordt, zo'n oorlog steeds meer een symbool wordt en steeds minder uh, historische werkelijkheid begrijp je. Dus de, de levende, her, levende of de levende herinnering daarvan is, is verdwenen en uh, de oorlog wordt steeds meer. Nou ja, wat we niet willen, kijk maar bijvoorbeeld in de actualiteit: hè, als je iemand wil afmaken, wil of zo roep je hij, is mussert of musert of uh, wil roept over de Koran dat het is als de mijn kamp en begrijp je, die oorlog wordt een soort. Een soort joker bijna. En ja. Dat, uh, dat uh, zegt niet zoveel over de oorlog... als wel iets over de betekenis die die oorlog in, onze, in ons debat de heeft. En hout vo voorspelt u ook. Hè? Dat blijft voorlopig zo. Voorlopig, voor, voorlopig en zeker zolang die holocaust... Uh, zo'n uh, enorme, belangrijke rol blijft spelen. Dat zal nog wel even duren. Ik denk dat dat niet erg zal veranderen. Nee. Over tien jaar weer een boek. Ja, maar dan ben ik iets heel anders. Mij <laughs> okay. ben ik, ben, ik ben nu met de oorlog wel even klaar. Oké, okay. Chris van der Heijden, dat nooit meer. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Meneer de minister, wel te rusten. Slaap maar lekker, hier in Holland ben je thuis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Stuur Mauro en de anderen maar naar huis. Denk vooral niet aan uw oude idealen. Gooi de principes die u had maar overboord. Denk maar niet aan hoe ze hem straks komen halen. En droom maar fijn van uw akkoord. Claudia de Brein met de minister. Geïnspireerd natuurlijk door Boudewijn de Groot met meneer de president. Het is vijf voor twaalf. Mauro Manuel moet van minister Lees terug naar Angola. Maar morgen komt de kwestie nog aan de orde op het CDA-congres in Utrecht. Zijn oude voetbalclub uit Limburg, SV Oostrum, voert daar morgen actie. Goedenavond, voormalig jeugdvoorzitter Matt Gommans. Goedenavond. Hoe lang heeft u met Mauro gewerkt? Nou, ik denk een, een, een stuk of zes jaar uh, ken. Ja. Oké. Okay. Kan hij ja. goed voetballen? Hij is een uh, goede middenvelder. Ik denk dat menig uh, seniorteam hem graag erbij wil hebben. En wat voor soort middenvelder is het? Ja, goed, als je midden-midden staat of, of rechts-midden. Hij is een aanvallende middenvelder. Een uh, technisch begraafde speler. Ja, maar niet zo goed dat de profclubs hem willen hebben. Nou, investeer er maar in, zou ik zeggen. Dan, uh, dan, is misschien een, uh, dan hebben ze niet zoveel problemen uh, hier in Den Haag. Nee, precies, want dan, ik, dan, dan kan die misschien wel blijven. Ja, misschien dat de heer Beerder of iemand in Eindhoven wel kan uh, wel contracteren. Ja. Ja. Maar als in zou ik zijn. Maar is dat serieus? Zou die zo goed kunnen zijn? Ik weet niet. Hij is, uh, is op zijn, zijn gebied is hij goed. En uh, natuurlijk, als je uh, dat niveau moet halen, moet je van uitzonderlijke kwaliteit zijn. En dan spreken we toch ook, ook van, van geselecteerde mensen. En, uh, Daar hoort hij tot nu toe niet bij. Daar hoort hij tot nu toe niet bij, nee. ja. De VD, VVD en het CDA in Den Haag die willen dat hij vertrekt. Wat stemt u zelf eigenlijk? Uh, CDA. U stemt CDA. En bent u het eens met uw partij? Uh, volstrekt niet. Volstrekt nee. niet zelfs? Nee. Nee, dus wat gaat u morgen precies doen? We gaan uh, flyers uitdelen. Die flyer die heeft de kleur rood, wit, blauw. En die gaan we morgen vroeg uitdelen bij het congres van okay. uh, CDA. En uh, ik verwacht toch dat die mensen met een hart uh, naar binnen gaan. En ook al met een hart eruit komen. En uh, ik neem te gaan dat, dat er geen brainwash sessie uh, gaat gebeuren. Nee, maar stel voor dat ze toch tegenstemmen. Stemt u dan de volgende keer weer op het CDA? 84. Ik heb hem vanavond naar de lijn gehad. en uh, die is er nooit van zijn geloof afgestapt. maar die stapt echt van zijn geloof af. Ja, en u dus ook. Ja, dit ligt gevoelig. Oké. Okay. Ja. Matt Romans, hartelijk dank. Oké. Okay. Prettige avond. Straks is er Casa Luna. daarin is moleculair neurobioloog. Ipe Elgersma te gast. Wij zijn er morgen weer dan met Max van Wezel. Goedenacht.